Het eerst hij zijn schatje om te moeten, diep hij in haar pupilletjes keek. Stond die lam en vergaat haar te groeten, werd die beurtelings rood en weer bleek. In zijn dromen zag hij steeds die ogen, het werd een ware obsessie vooraan. Smachten smeekte hij om mee doven. met iets melancholieks in zijn stem.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 zo Toen hij het eenmaal zo ver had gekregen, dat ze mee naar het stadhuis wilde gaan, werste het ja-woord heel zacht van zijn lippen, door de ogen behekst bleef hij staan. In het eigen huis aangekomen, werd het hem om het hart zo benauwd, en de suffert stond steeds maar te dromen.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 maar het werd hem een stuk desillusie Het mooie huwelijk, dat werd hem een hel Iedere dag was er hoog aan de ruzie Zuchtte hij, was ik nog maar vrijgezel Nooit alleen uit, zo hoort het in het huwelijk Sprak een vrouw die een driedekker bleek Ging ie toch, dan mishandelde ze hem gruwelijk Huil die als je in de spiegel hij keek. Twee ogen zo blauw, zo liefelijk en trouw, ik zie anders niets dan die kijkers van jou, twee ogen zo blauw. Ik zie anders niets dan die kijkers van jou, Twee ogen zo blauw